4 uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In Aleppo zijn 22 mensen onder wie 14 kinderen omgekomen... bij luchtaanvallen door het Syrische leger. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten... dat verbonden is aan de oppositie. De vliegtuigen bombardeerden volgens ooggetuigen twee wijken van de stad. Volgens de organisatie kwamen woensdag 28 mensen om... bij een aanval van een aan Al-Qaeda gelinkte groep in Adra... een plaats ten noordoosten van de hoofdstad Damaskus. De Europese Unie praat pas verder met Oekraïne over een handels- en samenwerkingsverdrag als het land een duidelijk signaal geeft dat ze het verdrag wil ondertekenen. Dat twitterde eurocommissaris Fule vanmorgen. In november besloot Oekraïne de handelsbanden met Rusland aan te halen in plaats van met de Europese Unie. Onderdrukt van massale demonstraties in Kiev werd vorige week toch doorgepraat met de EU. En vandaag is de nieuwe dienstregeling van de Nederlandse spoorwegen ingegaan. Tussen Leeuwarden en Meppel en tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen gaan meer treinen rijden. En op een aantal trajecten gaat de NS met langere treinen rijden in de spits. In de nieuwe dienstregeling is de 4 a verdwenen. De omstreden hoge snelheidstrein werd al veel eerder van het spoor gehaald, is dus nu ook uit het spoorboekje gehaald. Minister Dijsselbloem is gekozen tot politicus van het jaar. De parlementaire journalisten noemen de PvdA-minister van Financiën... intelligent, koelbloedig en evenwichtig. Ze wijzen op de vele belangrijke gebeurtenissen... waar Dijsselbloem bij betrokken was. Hij werd voorzitter van de Eurogroep, hij nationaliseerde SNS Reaal... en is de grondlegger van het herfstakkoord. GroenLinks-fractievoorzitter Van Ooyek is gekozen tot talent van het jaar. Het weer dan. Vanuit het westen trekken wolken over het land. In het noordwesten valt vanavond mogelijk af en toe wat lichte regen. Vannacht wordt het 4 graden. Morgen wordt het zo'n 10 graden met veel bewolking. In het zuidoosten blijft het droog. En er staat een matige zuidwestenwind aan zee, soms krachtig, Windkracht 6. Dit was het NWS Journaal. Je auto verkopen. Waarom zou je betalen als het ook gratis kan? Adverteer op de grootste online automarkt.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 Kwartier nog. 2-1 nog altijd. Een doelpunt kan ik je niet bieden, Hugo. Wel een bal op de paal. De lat al eerder geraakt door Atsu. Die nu op een meter of 16 in schietpositie kwam. Met de linker op de verre paal. Ten rouwelaar was eigenlijk al geklopt. Maar geen geluk voor Vitesse dat nog wel met 2-1 voor staat. Dus. Ook in de Kuip kan het nog alle kanten op. Feyenoord, Groningen en die. Ja, 1-0 nog altijd voor Feyenoord. Bijna 2-0. Inval van Ruud Vormen met een prachtige vrije trap haalde het beste eh, boven bij Marco Bizot. Die de bal uit de bovenhoek tilde. Nog altijd een fragile 1-0 voor Feyenoord tegen Groningen. Heracles AZ. van Wieluid. Daar, uh, oeh, bijna Berghuis door. Maar pas weer komt opnieuw zijn goal uit. Er hangt een nerveus soort spanning in Almelo. Want die 1-0 staat wel, maar die is mager. AZ dringt aan. Oh Jump for my love. Pointer scissors. We gaan richting de slotfase van Vitesse-Nak, Ragnar. Ja, ik kan me voorstellen, met nog dik tien minuten op de klok... dat Peter Bos er toch niet helemaal gerust op is. Het is maar 2-1. En er hoeft maar één keer een bal goed te, te vallen. Dat dreigt er een aantal keren te gebeuren voor, uh, voor Nak, de tegenstander vanmiddag. Maar het is nog niet gebeurd, dat is het belangrijkste natuurlijk. Het staat 2-1 met balbezit voor Piet Veldhuizen, de doelman van de thuisploeg. Geeft eens aan dat hij er een lange lel aan gaat geven. Doet dat richting de linkerkant van het veld, waar Van Aanholt de linksback de bal keurig netjes uit de lucht plukt. En bezorgd bij Piazon, dan wil hij zelf door Van Aanholt, dat lukt. Met een klein gelukje, dan gaat hij richting de goal en schiet ook denk ik, eerst nog kappen. Dan is Kwakman gezien, maar is er geen medespeler om er een vervolg aan te geven. Hoewel Lurling houdt de bal niet in de voeten. En Ibarra wil een voorzet geven vanaf de rechterkant. Kwakman daar. Dan weer bij van de weg met een roei naar voren toe. Heeft Geel gehad, net als de rover. En dat betekent dat NAC volgende week tegen Kamburen in ieder geval zijn vleugelverdedigers mist. En ook Verbeek en Poepom de spitsen, overigens, die er vandaag ook niet bij zijn. Van de Heide even terug op Veldhuizen. Het is nog niet gebeurd, want je ziet aan Anthony Lurling bijvoorbeeld de invaller... dat hij zit te wachten, te loeren op dat ene moment wat maar voorbij hoeft te komen. En dan zou NAC hier nog een punt kunnen ophalen. Het had al lang en breed beslist moeten zijn van Aanholt weer. Met of twee, drie over de middenlijn. Als inmiddels ook Alex Schalke klaar staat om bij nak te komen. En Kakuta om bij Vitesse het laatste gedeelte van de wedstrijd mee te maken. Atsu in de as van het veld. Halverwege de nakhelft gaat Ralf op Drost. Die houdt hem vast. Dan legt hij de bal breed naar Havenaar. Die wordt niet gevonden omdat de bal wat te hard is. Havenaar trouwens ook niet gezien in deze tweede helft. Atsu opnieuw legt de bal voor de goal vanaf die linkerkant. En dan houdt hij Barra hem wel of niet binnen helemaal aan de rechterkant. Bij de hoekvlag. Nou dat Lukt wel. Misschien nog een voorzet als het snel gaat met Leerdam. Maar die wordt de hoek in gedrongen bijvoorbeeld door Anthony Lurling. 8,5 minuut nog in Arnhem. Vitesse tegen Nack is 2-1. Het is ook rete spannend, mag ik dat zeggen? Ja, dat mag ik zeggen. In de Kuip, Andy. Jij mag dat zeker zeggen. Het is uh, inderdaad spannend omdat het 1-0 staat nog altijd. Maar voor Feyenoord. En nu uh, misschien wel alles of niets. Kierm gaat eraf. En Richairo Zivkovic. Richie wordt hier genoemd in Groningen. Uh, komt erin. Dat is uh, die spits. Dat grote talent. En ja, Feyenoord heeft toch uh, verzuimd om het uh, af te maken. hoor. Uh, wel een hele mooie actie van Pelle gezien. Bij een voorzetbal achter het standbeen langs. Maar toen stond uh, Bizot op de goede plaats om die bal tegen te houden. Maar Groningen ruikt en proeft dat er best wel wat in zou kunnen zitten in de laatste zes, zeven minuten van deze wedstrijd. Ruud Vormer overigens ingevallen uh, voor John Goossens. Heeft een uh, uitstekende invalbeurt en dat zal hem goed doen. Bal de diepte in. Wordt opgevangen door de Vrij. Komt de bal naar Janmaat. Die moet hem snel naar voren spelen. Doet dat ook naar Immers. Goed gedaan door Immers. Naar Boetius die uh, bij de binnenkomst van Vormer aan de rechterkant is uh, komen te staan. Maar hij heeft een uh, buiten zijn prachtige voorzet op uh, Pelle waar het doelpunt uitkwam. Voor de rest geen bal fatsoenlijk geraakt. Nu uh, raakt Thierry de bal Kwijt aan Dan gaat de bal naar Pelle. Weer een goede wedstrijdspeler naar immers. Immers even terug naar Jammaat, Maar die bal is uh, niet echt lekker. En met heel veel moeite kan Jammaat de bal binnenhouden. Maar daar is alles mee gezegd. Want zijn trap naar voren komt in de handen terecht van Bizot. En zo kruipen de minuten naar het einde. Nog ruim vijf minuten te gaan bij Feyenoord-FC Groningen. Stand nog altijd 1-0 voor Feyenoord. Gaat AZ voor de derde keer op een rij verliezen in de Eredivisie bij Herakles? Frank. Het zou zomaar kunnen, want er zijn nog 6,5 minuten te spelen. En Herakles leidt nog altijd met 1-0. was er twee keer door. Eén keer werd hij ondersteboven geschoffeld door uh, Wierik. Maar zei Guzubiuk dat er niks aan de hand was. En de tweede keer werd hij vrij voor uh, keeper Pasveer gezet door Matthias Johansson. En Maider die zelf uh, half mis. Waardoor uh, de kans recht in de handen van Pasveer verdween. Dat waren twee hele grote mogelijkheden voor AZ om de gelijkmaker te produceren. Afdits dus naast uh, Gutmanson uh, en naast Johansson in de punt van de aanval gekomen. En dus met een extra aanvaller. We gaan naar Ragnar. De beslissing in de 84e minuut, de hoekschop komt van Piazon en de kopbal is heel makkelijk en van heel dichtbij. Wordt uh, gemaakt die goal door Kelvin Leerdam, schathemeltje vrij bij de tweede paal, hoeft maar te knikken en dan is het de raak voor Vitesse 3-1 en 3 punten erbij. Frank, pak het op. Afdits, buitenspel. afniets in de ploeg gekomen voor Wuitens. En dus AZ achterin. Eén tegen één spelend. En meteen het signaal ook voor Tanane om, als hij aan de bal is om een slalom te gaan maken. Eén slalom was dermate goed. Daar zou Sauerbrey jaloers op zijn geworden, denk ik, voor de komende periode. In Sochi zou ze daar wel zeker kans mee hebben gemaakt voor een medaille. Hij deed dat echt heel vrij om 4-5 AZ-spelers heen. Een goed schot ook. Met een prima redding erachteraan van Esteban. Dat zijn dus de mogelijkheden voor AZ nu, uh, uh, voor Herakles nu az Achterin alle kansen weggeeft met al die ruimte die er is. Esteban moet een vrije trap gaan nemen. Neemt heel veel meters extra. En dus de tijd die hij daarmee zou willen winnen om die bal daar een beetje slordig neer te leggen. Die verliest hij nu omdat die bal een halve meter naar achter moet van scheidsrechter Guzubiyuk En dus de lange, hoge bal richting de helft van Herakles op het hoofd van Chommer En dan moet Gouwerleeuw ingrijpen voordat Tanana opnieuw gevaarlijk kan worden. Dat lukt. Matthias Johansson ingespeeld. Die komt niet voorbij Lintzen. Dus alsnog Tanana. En die heeft dan weinig spelers voor zijn neus. En heeft al laten zien dat hij aardig kan slaan om. Gouwerleeuw heeft dat ook onthouden. Dus je denkt voordat jij begint. Hark ik je ondersteboven. En dat lukt. En krijgt dus Herakles een vrijtap. Halverwege de helft van AZ. Het is hier ook. Heel spannend in de slotfase. 1-0 Herakles. In Arnhem speelt een fenomeen. Die jongen die heet Piazon. Maar laten we ook niet uitvlakken die Kelvin Leerdam. Dat is toch ongelooflijk. Hij heeft er al 6 of 7 gemaakt, eh, Ragnar. Hij staat nu op 7, na het maken van die 3-1 zojuist. Ja, dat is merk opmerkelijk hè, voor een rechtervleugelverdediger. Zoveel doelpunten maken. En dan ook nog transfervrij opgepikt uit Rotterdam. Waar vind je dat soort aanbiedingen nog? Misschien kan Leerdam nu wel een voorzet geven. Richting bijvoorbeeld Pia Zonda. Aan de rechterkant heeft hij de vrijheid. Maar besluit de bal te spelen richting de as van het veld. Geschoten, geblokt door Seutjes. Maar Vitesse houdt wel de bal via Afsoe op links, zegt Van Arnold. Ik wil hem eigenlijk wel hebben, maar de bal... Blijft aan de rechterkant van het veld bij Kakuta ingevallen, zojuist voor Ibarra. En een vrije trap voor Vitesse op 2-3 meter buiten het strafschopgebied van Nakbreda. De aanhang van Vitesse laat zich horen. 3,5 minuut voor tijd. Want de koppositie wordt voor de zoveelste week op een rij gehandhaafd. En als dit Elf dan nou nog eens een spits zou hebben die alle ballen uit je boom schiet. Nou dan wordt het nog wat. En uh, staat Vitesse misschien wel aan het einde van het jaar bovenaan. Havenaar valt niet op. Is misschien niet van het niveau dat Vitesse nastreeft. En kijken naar deze vrije trap dan met Kakuta. De afstand is een meter of twintig. De bal ligt vanuit het oogpunt van de keeper. Jelle en wat links van zijn doel. Hij heeft er ook nog een bal van Van Aanholt trouwens aardig uitgehouden. De bal karamboleerde een paar minuten beneden. geleden. Berichting zijn beneden. De hoek, dan zat hij er goed bij. Dat is geen verkeerde jongen op de goal bij Nakbreda. Breda. Daar is die trap van Kakuta. En daar is ook het antwoord van Terauwelaar op zijn doellijn. Het is 3-1. Dat blijft het nog even. Drie minuten voor tijd in de Gelderdome. Groningen heeft nog steeds alle kansen om met een resultaat weg te komen uit Rotterdam. Maar wordt er ook iets gecreëerd nog, Andy? Nou, net nog een heel aardig schot van Kostic. Een zogenaamd vliegend schot. Hij nam nou, hem in één keer op de slof. En die bal ging maar rakelings langs het doel van Mulder. Ja, Feyenoord moet uitkijken dat het niet twee punten weggeeft. Want in die slotfase zou het zomaar mis kunnen gaan voor de Rotterdammers. Het blijft dus spannend. Ik heb overigens, eh, toen, het over, toen jullie het over Leerdam hadden, even gekeken. Jan Maat, de rechtsback van Feyenoord, nog geen doelpunten gemaakt. Maar wel een goede rechtsback, hoor daar niet van. Nu heeft Feyenoord de bal voorin. Met Pelle, die probeert Boëtis aan te spelen. Boëtis is ingevecht met Wijnaldum. Wijnaldum wint het, ook omdat Boetius een overtreding maakt. Vrij trap wordt. Nu snel genomen. Ja, nu heeft Groningen haast. Want we zitten in de slotfase. We zitten in de negentigste minuut. We krijgen nog een minuutje of twee bij. Hooguit. Als de bal richting Sivkovic gaat. Die wint in tweede instantie het wel. Gaat de bal naar buiten via de leeuw. En daar komt de mogelijkheid weer voor Groningen. bal moet voorkomen. Komt ook voor. En dan is het de vrij die de bal wegkomt naar Immers. En bal naar voren. Kijken of Pelle het wint van Kappelhof. Ja, dat doet hij. En dan moet de bal afgegeven worden. Maar hij houdt hem bij zich. En zo is deze mogelijkheid voorbij. 1 nog altijd voor Feyenoord. Slotfase hierakles AZ Frank Wilhelm. Anderhalve minuut officiële speeltijd nog. Tanane die na zijn slalom inmiddels twee keer tegen de grond is gewerkt. Zo denigerend leek het bijna die actie ten opzichte van AZ. De bal buitengewerkt door Pasveer inmiddels weer in het spel gebracht. Want Tanane staat weer, ook Chommer staat weer. Die heeft kramp. De jonge Duitser, althans voor in mijn ogen blijft het altijd een jonge Duitser. Maar hij wordt inmiddels wat ouder. En heeft niet meer zo gek veel volledige wedstrijden gespeeld. Dus het wordt allemaal wat te veel voor hem misschien. We gaan naar Ragnar. Als je het hebt over de bal uit de band schieten, Anthony Lulling. 1 minuutje voor tijd met de 3-2 van Nak. Een geweldige kogel vanaf het middenveld. Zo op de schoen genomen door de routinier van Nak en die bal gaat. Halfhoog in de goal van Piet Veldhuizen. Die staat erbij, kijkt ernaar, vliegt nog wel, maar heeft totaal geen antwoord. En dan moet Vitesse nog eventjes alles uit de kast trekken om de voorsprong vast te houden. Wat een knal van Anthony Lurling. Hij kan het dus nog altijd, maakt zijn eerste van het seizoen en wat voor een. Feyenoord is op weg om een gat te maken tussen de top 4 en de rest, Andy. Ja, want het, als ze winnen... daar. Begint het nog wel heel erg op te lijken met nog uh, ruime minuten minuut te gaan in deze wedstrijd. Dan is het verschil in ieder geval met FC Groningen zes punten. En uh, dat was dus drie voorafgaand aan deze wedstrijd met Pelle in bal. Bezit aan de zijlijn. Dat gaat heel mooi liggen. Uh, en krijgt een vrije trap mee van Kevin Blom die goed gefloten heeft. Uh, ja het zijn drie punten. Hele belangrijke. Het is niet mooi geweest. Het is niet goed geweest. Maar daar zal Feyenoord niet ommalen. Volgende week nog Pek Zwolle thuis. En dan kan de verdiende uh, uh, winterstop ingegaan worden. Heel langzaam gaat Ruud Vormer de bal ophalen. Pelle heeft heeft zich helemaal leeg geknokt. De aanvoerder van Feyenoord. En het belangrijke doelpunt gemaakt zijn dertiende alweer van het seizoen. En heeft zich een voorbeeldig aanvoerder getoond in deze wedstrijd. Keihard gewerkt. Krijgt de bal nu ook weer. Wil hem bij zich houden aan de zijkant van het veld. Maar dat lukt niet. Hij maakt dan een overtreding. En dat wordt gezien door Kevin Blom. En dan gaan we nog één keer alles en iedereen naar voren krijgen van FC Groningen. Bizot legt de bal neer. Gaat hem naar voren rammen. Wacht totdat iedereen naar voren is. En trapt de bal dan ook richting... Ja, wie is dat? Bottegien die mee naar voren is. Inderdaad, die wordt nog even vastgehouden. Krijgt de vrije trap mee. Halverwege de Feyenoord helft. En dan is het nog heel even willen voor de Rotterdammers. Als Blom de bal hier wil neerleggen... zegt hij halverwege de helft van Feyenoord. Is het cherry achter de bal. Alles en iedereen op... Bizot zo'n beetje na in het strafschopgebied van Feyenoord. Als Thierry de vrije trap gaat nemen. Vormen vorm, vormt een muurtje. Er komt de bal in het strafschopgebied. Wordt gekopt in de handen van Erwin Mulder. Dat is de laatste uh, actie, denk ik, in deze wedstrijd. De kopbal was van Michael De Leeuw. Het pakken is van Erwin Mulder. En dan zie je Kevin Blom op zijn horloge kijken. En zal hij, als er uitgetrapt is, gaan affluiten. Dat doet hij inderdaad. Nu een de kuip. Het was niet goed, maar wel een overwinning. ...voor de Rotterdammers, van Feyenoord wint door het doelpunt van Pelle... ...in de zevende minuut met 1-0 van FC Groningen. En wel goed is de wedstrijd Vitesse-Nak. Ik heb de hele tijd geconcentreerd zitten kijken. Ragnar, jij bent verwend. We klagen wel eens op de Eredivisie, maar het niveau is goed geweest vandaag. Ja, en het is nog spannend ook. En daar kijk ik nu eventjes naar Hugo, moet je wel We zitten in de extra tijd, die duurt nog een seconde of veertig. Het is 3-2, Alex Schalck heeft de bal, gaat naar de middencirkel. Op rechts is er vrijheid voor uh, Seuntjes. Daar komt de bal niet terecht. Vasthouden van Schalck, zegt Schalck zelf. Daar wil van Siegem niet aan. En dus de uitbraak met Van Aanholt, die de bal twee meter over het doel schiet van... Jelle ter Rauwelaar als we echt in de allerlaatste tellen zitten. En het dus nog altijd kan. Ik zie het niet meer gebeuren voor Nac Breda. Die goal, dat afschrikwekkend harde schot van Anthony Lurling, Dat kwam te laat. En zo was dit inderdaad een heerlijke voetbalmiddag bij Vitesse tegen Nac. Eindigt het in 3-2 en blijft Vitesse koplopen van de Eredivisie. Onder leiding van de gids van de Gelderdoom. Want hij wijst de weg onder meer met twee goals vandaag. Pia En dan is er nog over. Ook spannend tot het einde. Herakles AZ. Frank. Ja, want AZ zou wel eens uh, middenmotor kunnen zijn. Nu uh, Feyenoord weg dreigt te lopen en AZ dreigt te verliezen. En Heracles uh, dreigt ook een gaatje te gaan slaan met de onderste regionen. De drie broodnodige punten om dat uh, te gaan doen. Die zijn uh, onderweg diep in de blessuretijd zitten we 1-0 voor Heracles. En AZ heeft haast, heeft de kansen gehad via afdiets, met name... om uh, de 1-1 te maken in de laatste fase van uh, deze wedstrijd. Maar ook al een minuut of vijf geen kans meer gehad. Dat heeft ook alles te maken met dat we al een minuut of drie bij een corner vlag hebben gestaan. En daar een beetje rondpielen. En zolang tot AZ een ingooi mocht nemen. Inmiddels probeert AZ de bal onder controle te krijgen. En aan te vallen. Dat lukt niet. Want een hensbal gemaakt de hoogte van de middenlijn. En dus kan Rienstra de vrije trap nemen. En die speelt voor Heracles. Dus kan de thuisploeg proberen de bal weer in de ploeg te houden. Bal gaat dan altijd naar de zijkant. Dan wel richting de achterlijn. Daar gaat Tanane erachteraan. Kan die hem nog houden? Ja, hij houdt hem binnen. En dan kan hij vanuit daar dus doorvoetballen. Besluit dan toch de voorzet te geven. Daar waar je denkt, nou hou hem daar maar bij. Wie weet, hou je er nog een hoekschop aan. Nu kan AZ alsnog van de goal afkomen. Vrije trap, nota bene halverwege de helft van AZ. Esteban stuurt iedereen naar voren richting de helft van Herakles En daar is het heel druk. Streutker is daar Tjommer komen vervangen. Want Tjommer kon niet meer lopen. En Streuter kan in ieder geval... Je hoeft niet eens te springen. Zo groot is hij wat ballen daar weghalen. Veldmaten doet dat nu in eerste instantie koppend. En wel Matthias Johansson aan de rechterkant van het veld. Probeert hij Berghuis te bereiken. Dat lukt niet. Daar zit Davidson tussen. Maar die bal het dan weer omhoog... En en dan zit Tanane er half bij. Tanane gaat nu richting de goal van Esteban. Gaat hij het beslissen? Gaat hij het beslissen? Ja, hij gaat het beslissen. Tanane is in eentje. Hele helft van AZ oversteken. En dan weten we het echt helemaal zeker. Niemand van AZ kan hem bijhouden terwijl hij de bal aan de voet heeft. Dat heeft ook alles te maken met dat iedereen van AZ vooral aanvallend bezig is te denken. Viergever kan het allemaal niet bijbenen. Als de man die als enige nog een beetje in de buurt van Tanane was... En Tanane beslist deze wedstrijd. AZ gaat wederom verliezen. En verliest daarmee ook de aansluiting met de top van de Eredivisie. En uh, AZ zal ook uh, daarvoor verantwoordelijk zijn dat Heracles het contact met de onderste regionen van de Eredivisie kwijt is. En dat zal ze hier zeer gunstig stemmen. Het werd ook wel weer eens tijd hoor. Dat uh, Heracles in eigen huis de punten vergaarde. Want dat deed het toch voornamelijk buitenshuis. Het uh, publiek in Almelo weinig verwend. Is dan ook uh, regelmatig uh, uh, daarvan behoorlijk boos geworden na afloop van wedstrijden. Want punten halen is leuk. Maar punten halen in eigen huis is nog veel leuker. En deze worden begroet meteen aan de aftrap, zegt Kuzebjuk De extra tijd zit erop. Maar het resultaat, dat stond eigenlijk daarvoor al wel vast. Heracles gaat winnen. Sterker nog, heeft gewonnen van AZ met 2-0. En dus zijn dit de uitslagen van deze zondagmiddag tot zover. Cambuur-Ajax 1-2, Feyenoord-Groningen 1-0, Vitesse-Nak Breda 3-2... en Heracles tegen AZ eindigde in 2-0. Er zijn weer allerlei verschuivingen op de ranglijst. Wel daarbij aangetekend dat Utrecht-PSV nog afgetrapt moet worden. Is en blijft Vitesse de koploper na deze zondag met 36 punten... 2 meer dan Ajax, drie meer dan Twente en zes meer dan Feyenoord... dat zich handhaaft op de vierde plaats. Dan valt er een gat van vier punten naar Heerenveen... dat heeft al tien punten minder dan koploper Vitesse. En Groningen en AZ worden vooralsnog gepasseerd door Utrecht nog in actie moet komen, maar nu 24 punten heeft... net als Groningen en AZ, met een wedstrijd minder. Een mooie sprong maakt ook Heracles, dat stijgt van 13 naar 10... met nu 21 punten uit 17 gespeeld. De short van Paul Garrick, VVV tegen MVV in de eerste divisie is ook afgelopen. Het werd daar 2-0 door een vroege goal en een late goal. Ze waren van dezelfde maker, de kogel. De laatste wedstrijd van vanmiddag is een pikant hoor. FC Utrecht ontvangt PSV en die zijn natuurlijk bibberend naar Utrecht gereden. Bas? Ja, de fans ook mag je aannemen. Maar die hebben dan wel weer een geluk erbij. Die zijn voor niks hier. Want de spelers van PSV hebben maar besloten... als een soort compensatie voor alle ellende die ze de fans hebben aangedaan de afgelopen weken... de kaartjes te maar te betalen. Dat betekent, mede dat betekent dat het vak met de uitfans behoorlijk goed gevuld is. Terwijl nu, maar dat is voor de mensen die vaker bij Utrecht zijn geweest of dat hebben gehoord... Wel duidelijk als dit muziekje begint, namelijk dan komen de spelers het veld op. Vallen in de opstelling aan beide kanten twee dingetjes op. Bij Utrecht speelt Sarota weer eens vanaf het begin mee. Dat is na alle ellende die hij heeft gehad met blessures een zeer prettige bijkomstigheid. En zijn landgenoot Oor zit daardoor op de bank. Een uh, groot en meeslepend vuurwerk voorafgaat. dit duel aangeboden door de thuisclub waar zo even al... Juist, ik dacht niet dat het al zo ver was, maar blijkbaar loopt mijn agenda een maandje achter. Ben jij er nog? Ben jij er nog? Ja, ik ben er ook nog net. Ja. Ik zit nu wel onder mijn deskje. Heb je een vuurwerkbril? Het we wel mooi vuurwerk trouwens hoor, want ze hebben er wel werk van gemaakt. Mochten de heren van Utrecht nog uh, niet het gevoel hebben dat misschien... Uh, zo tegen PSV op een dag als vandaag wel wat te halen is... dan zijn ze misschien nog geïnspireerd geraakt door dit. Sirrota dus in de basis en oor niet, die zit op de bank. En bij PSV is de heer Narsing even bedankt voor de moeite. Die zit op de bank en dat betekent oh, dat je... Park... De herstelde Koreaan in de basis opduikt van het elftal van Philippe Cocu. Waar Bruma uiteraard terugkeert naar zijn schorsingen. Dat gaat dan logischerwijs ten koste van Jurgensen. En ik ben heel benieuwd. Want als je de laatste vijf thuiswedstrijden, uitwedstrijden pardon, verloren hebt. Dat begon voor PSV in Alkmaar op 28 september. En daarna ging het ook nog mis in Groningen, in Kerkrade, in Breda en in Rotterdam. En als je in de laatste zeven wedstrijden precies twee punten hebt gehaald. Namelijk in de thuiswedstrijden tegen Pexwolle Zwolle en Heerenveen. Dan ben ik benieuwd wat er in je hoofd allemaal omgaat. Stijs Schaars, die er natuurlijk niet bij is, geblesseerd nog altijd. Zoals iedereen die ouder is dan 21 bij PSV geloof ik geblesseerd is. Wijnaldem, Matas, Schaars zijn er allemaal nog niet bij. Die een paar weken geleden al zei, Schaars, het is crisis. En als het dat nu niet is, dan is het er nooit meer. Maar het is niet veel beter gegaan daarna. Dus ik ben zeer benieuwd wat dit wordt. Vooraf proef je al een beetje dat iedereen hier in de omgeving van Utrecht zegt. Ja, het zou maar zo 3-0 voor Utrecht kunnen worden. Maar wie weet is het ook straks gewoon 3-0 voor PSV. Er is kortom geen pijl op te trekken. En alleen op die reden is het woord stiekant door jou zo even zorgvuldig gekozen. misschien wel het uh, beste woord van toepassing op dit veld, Dus UTS-AB-Spree. En zo werd het half vijf. Dit is Radio 1. René van Brakel met het nieuws. In de Amsterdamse Stad Schouwburg was een nationaal eerbetoon voor Nelson Mandela. Artiesten, kunstenaars en anderen herdachten de overleden oud-president van Zuid-Afrika. Burgemeester Van der Laan zei dat we vandaag vieren dat de mens onrecht de baas kan. Ook theater- en poppodium De Melkweg doet mee aan het eerbetoon. Daar zijn nu nog optredens. In verschillende steden in India zijn vandaag homorechtenactivisten de straat opgegaan om te protesteren tegen een uitspraak van het Hoge Rechtshof. Zij eisen dat de overheid de 148 jaar oude wetgeving... Die homoseksualiteit verbiedt, aanpast. Woensdag stelde het Hoge Rechtshof nogmaals vast dat homoseksualiteit strafbaar is. In New Delhi gingen zo'n 800 betogers de straat op. En de Europese Unie schort de onderhandelingen met Oekraïne op over een handels- en samenwerkingsverdrag. Onder druk van protesten leek Oekraïne daar toch over te willen praten. Maar de EU vindt de stappen van de regering in Kiev nog te weinig concreet. Ook nu zijn er veel mensen op de been in de hoofdstad die het aftreden eisen van president Janukovic. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Met de hoe weer. Vanuit het zuiden gaat het de komende uren langzaamaan opklaren. In het westen en noorden blijven gedurende de nacht nog wolkenvelden aanwezig... en daaruit kan soms ook wat regen vallen. De minima liggen vannacht rond een graad of vijf... en de zuidwestenwind is matig boven land. Langs de kust staat er een vrij krachtige wind... en aan zee en ook op het IJsselmeer staat er windkracht 6 à 7. Morgen is het droog en schijnt de zon, met name in het zuidoosten van ons land. De bewolking is in het westen wat dikker... en in de avond kan er in het uiterste noordwesten een beetje regen vallen... Het wordt zo'n 9 à 10 graden en dat is erg zacht voor de tijd van het jaar. De wind komt nog steeds uit het zuidwesten, is meestmatig van kracht boven land aan zee vrij krachtig tot krachtig. En de dagen erna blijft het zacht en wisselvallig met vooral op donderdag regen. Radio 1, NOS langs de lijn. Het laatste gedeelte van deze middag met behalve Utrecht PSV ook zwemmen. In Denemarken in Herning is de slotdag van de Europese kampioenschappen Korte Baan. Met meteen al Nederlanders in het bad, Bob van der Tak. Ja, Inge Dekker in de halve finale van de 50 meter Vrije Slag. Ze staat op het startblok voor het begin van deze race. Waarin ook Sarah Scheuström onder andere zwemt. En Alexandra Herazimenia, de grote namen dus van het... Europese zwemmen. De start van de race is daar. Dekker, tot wat is ze in staat? Ze zou uh, moeten kunnen doorstoten tot de finale. Vanmorgen in de series de zesde tijd. De beste tien gaan door. Eerste keerpunt, enige keerpunt ook. Weinig tekening nog in de strijd. Dekker zwemt in baan drie. Moet dan nu aanzetten op die tweede 25 meter. En dit ziet er behoorlijk goed uit wat Dekker doet. Dit zou wel eens een finale plaats kunnen gaan worden. Dekker tikt aan als vierde. Inge Dekker, vierde, Herasimenia wint deze eerste halve finale... in een tijd die we nog niet te zien krijgen, maar dat komt zometeen wel. Dekker, die tikt als vierde aan, tijd van Herasimenia 24-18. Dat is langzamer nog, even ter vergelijking... dan Ranomi Kromo Widjojo vanmorgen in de series. Maar Dekker, die zal er normaal gesproken wel bij zitten... met een vierde plaats in de eerste halve finale. Maar we weten dat zometeen pas echt zeker. Laten we er eens wat metaforen tegenaan gooien... PSV een gewond dier en Utrecht ruikt bloed. Bas, maak jij het maar af. Ja, zo is het exact. Uh, toch heeft dat uh, gewonde dier bij 0-0 stand in de derde minuut een hoekschop gekregen. Nadat er bij Utrecht voor iemand die bloed ruikt toch niet zo ongelooflijk sterk verdedigd werd, de bal komt voor het doel. Gevaarlijk ingedraaid bij de eerste paal, maar door Utrecht uitverdedigd. Toch nog opnieuw ingebracht en dan wordt er de Lokadia gekopt. En zit hij erin. Als hij al wordt aangeraakt en als dat niet zo is, krijgt Maher de goal achter zijn naam. En ik denk eerlijk gezegd dat dat het geval is. En dat baseer ik dan maar op de reactie van Lokadia. Die eigenlijk niet het doelpunt viert. Maar nadat die bal achter Ruiter in de verre hoek zelt, Ogenblikkelijk omkijkt waar de paas vandaan kwam. En Maher schiet die bal zonder door Lokadia te zijn aangeraakt. Gewoon achter Ruiter. Die vermoedelijk met alles rekening gehouden had. Maar niet dat die bal niet meer zou worden aangeraakt. En mede om die reden op het verkeerde been is gebracht. En op het verkeerde been staat. Hij verwacht dat er nog wordt gekopt. Dat die bal van richting wordt veranderd. En dat lijkt niet het geval. Maher, al heel vroeg in de wedstrijd. Zet PSV in Utrecht. Waar eigenlijk iedereen vooraf toch zei. Dat is een lastige uitwedstrijd. Dat is een moeilijke uitwedstrijd. Al heel vroeg in het duel op een 1-0 voorsprong. Zo vaak scoorde hij nog niet. Maar het komt PSV in deze moeilijke fase. natuurlijk wel erg goed uit. Maher. Het is 1-0 voor PSV. En dat betekent dat Utrecht vanaf uh, vooraf aan moet gaan beginnen. Na vier minuten. Heel veel in het duel al in de gewaart. We hebben nog te goed de tweede halve finale van de 50 meter vrije slag op die EK korte baan. Bob. Ja, met dus Ranomi kromou vanmorgen als enige onder de 24 seconden. En ze is natuurlijk favoriet op deze afstand... waarop ze ook Olympisch en wereldkampioen is. En ze gaat op jacht naar de tweede gouden medaille... na de overwinning op de 100 meter vrije slag. Maar goed, op jacht gaan naar goud. Dan moet je wel eerst in de finale komen natuurlijk. kromou start in baan 4. De start van de race is daar. Francesca Helsel, de Britse, is er ook weer bij in baan 3. En eens kijken tot wat kromou nu komt. 25 meter. Chromo Ijoyo aan de leiding. Kleine voorsprong, maar dan het keerpunt en de onderwaterfase. Daar is ze ijzersterk in. Ja, kijk, nu is de voorsprong alweer uitgebreid. Het gaat een hele makkelijke overwinning worden voor Chromo Ijoyo. En dan staat de klok stil op 23:57. Kijk eens aan. Veel sneller dan de rest. Veel sneller dan zojuist Alexandra Herasimenia. Uitstekende race van Kromo Widjojo. 23, 57. sneller ook dan vanmorgen. En maar drie tiende boven haar eigen wereldrecord. Dit ziet er allemaal goed uit. Wat Kromo Widjojo doet met de vorm zit het wel goed. En ja, straks die finale die uh, moet ze dan gaan winnen. Want uh, dat is uh, natuurlijk het enige doel dat ze hier heeft. Die gouden medaille winnen. En ik denk eerlijk gezegd gezien haar vorm dat het er gaat lukken.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 It's part when the world has fed its cards. If the hand is hard to gather, we'll mend your heart. Because when the sun shines, we'll shine together. As we're we'll shining together. told you I'll be here forever, that I'll always be friends. Dat er echt mensen zijn die geïnteresseerd zijn hoe deze typisch Duitse band heet. Umbrella namelijk. Bij nee. deze, de baseballs. Ik vond best leuk. Ja, nee, maar smaken verschillen. Ja, nee, dat klopt helemaal. Uh, Bob van de Tak, we uh, hoorden dat Renomi Kromo jojo door is naar de finale op de 50 meter vrije slag. Dat was vrij duidelijk. En Inge Dekker. Ja, Inge Dekker is ook door. 24-48 was haar tijd wel bijna een seconde langzamer dus dan Kromo e Joyo, Maar het is voldoende voor een finale plaats voor Inge Dekker. Achtste tijd overal in de beste tien gaan door. En dus zit Dekker er straks bij in die finale die even na zessen gezwommen gaat worden. Dekker, wat dat betreft, heeft een drukke middag. Want ze komt ook nog in actie op de finale van de 100 meter vlinderslag. Dus die heeft nog een aardig programma voor te boeg vanmiddag. In Utrecht kijkt uh, Bas Stigler naar Utrecht. Dat achter staat tegen PSV. Ja, dat uh, aangeschoten dier. Dat uh, staat gewoon heel brutaal op een 1-0 voorsprong. Door een goal van Mahert. Terwijl PSV nu in de opbouw wel dom Balverlies leidt. De ridder wil profiteren. Maar ziet als hij de bal halverwege de PSV helft krijgt. Dat hij daar eigenlijk alleen staat. Moet dus wachten op steun. Die steun komt er. Maar PSV maakt uiteraard gretig van de gelegenheid gebruik om het hele elftal weer achter de bal te krijgen, zoals dat heet. Ajoep aan de bal, die begint aan een dribbeltje. Loopt zich eigenlijk vast, zet het uh, lichaam er goed in. Houdt daarmee wel de bal, draait de andere kant op... en dan moet worden geopend aan de rechterkant... waarbij Marquiet wat ruimte zou moeten liggen. Die kopt de bal dan terug naar de aanvoerder Toornstra. Zo is de Utrecht-aanval eigenlijk al wel lang onderweg. Van der Marel bemoeit zich ermee, maar die heeft dan geen enkel contact... met de mensen die zeg maar, bij de zijlijn staan. Marquiet en Toornstra in dit geval. De bal rolt daar een beetje knullig tussendoor. Dan levert dan PSV een ingooi op. En zo komt de ploeg uit Eindhoven na 10 minuten met de schrik vrij. Maar als je het inderdaad hebt gehad over een uh, aangeschoten dier. En de ploeg die bloed ruikt. Is daar eigenlijk in de eerste 10 minuten van de wedstrijd niet zoveel van te melden. Of van te zien. Het gek is natuurlijk ook nog. Dat als je PSV aangesloten wild noemt. En dat is allemaal wel begrijpelijk. Dan zijn ze al weken aangeschoten. Dan zouden ze nog onderweg ook een keer moeten zijn doodgebloed. Maar dat is niet het geval geweest. Sterker nog, PSV oogt vrij levendig. In de openingsfase in de Galgenwaard. Met balbezit voor Depay. Die ter van de middellijn eventjes aanspeelbaar is. Dan de bal terugkaatst op Willems weer wegloopt. Heel makkelijk eigenlijk van zijn tegenstander wegloopt. En dan weer aanspeelbaar is. Maar dan 15 meter verderop. Nu de drukte opzoekt. Hij heeft wel de kracht om eruit te komen. Wil nu op snelheid langs Markiet. Speelt de bal erlangs. Zet het op een lopen. En geeft Markiet nog een duwtje mee. Maar het levert uiteindelijk PSV als de bal over de zijde gegaan is wel een ingooi op. En als die bal dan heel slim naar Locadia wordt gegooid. Die zich op de punt van het strafstofgebied laat vallen. Krijgt PSV zelfs nog een vrije schot te nemen. En dat komt dan voornamelijk op het konto van Memphis Depay. Dat PSV hier een uh, gevaarlijk moment krijgt toegeschoven. Na 11 minuten nogmaals. Maher scoorde al. Dat betekent 1-0 voor PSV in de gewaard. Vandaar dat het wat stilletjes is. Alleen de meegereisde PSV-fans zingen. Maar die zitten wat verder weg. Dus dat is misschien wat minder makkelijk te horen. her staat achter de bal. En die bal komt vanaf de punt van het strafhofgebied Nu het binnen En dat is, het is de paai die schiet uiteraard. En die uh, schiet hem eigenlijk ja, zoals we dat van hem kennen. Wel in één keer op dat doel. Dat is een streep. Die bal uh, belandt voorbij de tweede paal. Daar springt Hendricks. Nog wel omhoog, maar die kan er met het hoofd niet meer bij komen. Opnieuw zeg maar even op papier de vervanger dus van Stijn Schaars. Mark en Hendricks de controleurs op dat middenveld waar her dan een relatief vrije rol gekregen heeft. Utrecht verdedigt uit en bouwt op met Marquiet. Mag je dit opbouwen noemen, een verre hijs naar voren. Nou ja, vooruit de ridder. Hij krijgt de bal op het hoofd, probeert te combineren met Papot. Dat lukt niet, daar zit PSV makkelijk tussen. Maher aan de bal gekomen aan de rechterkant van het veld. Bal tussen de benen van Ayoub door. Park aangespeeld. Park heeft overzicht en al gezien dat De paai ruimte heeft aan de linkerzijde. Aanname is behoorlijk. Gaat hij weer lopen richting het straftochtbied van Utrecht? Gaat daar nu in. De paai naar binnen toe. Wil kappen langs Marquiet. Kan zelf niet schieten. Maar de rebound is snel voor hem. Als Locadia schiet, Ruiter nog een antwoord heeft. Maar niet meer op de rebound die dan van dichtbij wordt binnengetikt. En zo is het wel heel vlotjes 0-2. En komt na Maher dus nu ook De paai op het scorebord. En waar PSV de afgelopen week het gevoel moet hebben gehad dat alles tegen zat. Maar dan ook echt alles. Zit nu in de openingsfase van het duel hier in Utrecht eigenlijk alles mee. Want uh, zo wil PSV graag een wedstrijd spelen. De rebound is uh, genoeg voor de paai om al heel vroeg in het duel in de gewaard Ruiter voor de tweede keer kansloos te laten. En zo staat PSV wel heel comfortabel. Want dat zijn ze vergeten hoe lekker dat was op een 2-0 voorsprong. Nou ik zou zeggen geniet ervan. Oh, dit was dan speciaal voor jou. Heeft je geen goedkeuring dan de baseballs? Bob Seger? Zeker. Bob Seger en de Silver Bullet Band, om precies te zijn, still the same. Eerder vanmiddag eindigde Vitesse nak in 3-2 na een 1-1 ruststand. 0-1 werd er door Buis. 1-1 door Piazon. Die eerste twee goals trouwens uit zijn strafschoppen. 2-1 Piazon, 3-1 Leerdam en 3-2 Leurling. Jeroen Elshoff praat na met Vitesse trainer Peter Bos. Nou, het was niet de makkelijkste overwinning, maar dat, dat deert je denk ik niet zo heel veel, of wel? Nee, het gaat om, uh, om winnen. Ik vond wel dat we de eerste helft erg goed speelden. Echt uh, vind ik zelf een van de beste helften die wij dit seizoen gespeeld hebben. Omdat we daar geweldig de drukte bij nak hadden. In een heel hoog tempo opbouwden en speelden. Ook heel veel kansen creëerden. Uh, maar wel uh, tegen een achterstand uh, aanliepen. En dus dat was jammer. We hadden meer rendement uit die, uit die vele aanvallen moeten halen. Dus je liep eigenlijk wat achter de feiten aan. Het is een soort déje Want volgens mij wordt er, wordt er vaak gesproken achteraf... Uh, uh, door jou over het rendement. Uh, jullie scoren misschien te weinig, ook al maak je er vandaag drie. Ja, nee, maar dat roep ik inderdaad wekelijks. Vorige week niet tegen PSV, toen was ons rendement erg hoog. Maar vandaag toch weer, als je ziet hoe vaak je via de zijkanten doorkomt... En, uh, en de laatste pas in het voetbal die het moeilijkst is... Hè, de eindpas, die, die was gewoon ook nu weer uh, vele malen niet goed. Goed, je bent tevreden over die, uh, over die eerste helft. Na de 2-1 ontstaat er een fase waarvan ik dacht van... nou, uh, als NAC uh, misschien een keertje ook uh, geluk heeft... Dan kon het voor Vitesse nog wel eens lastig worden. Had je dat ook of niet? Nou, ik vond wel dat er inderdaad een fase was in de tweede helft... waar die grip aan het kwijtraken was. Het veld werd veel te groot. We waren de bal ook veel te snel kwijt. En uh, dat was wel een fase waarin, uh, waarin het de andere kant op zou kunnen vallen. Heeft dat te maken met uh, ja, vermoeidheid? Of, of want als je de hele eerste helft druk zet, dat, dat kost zoveel kracht? Of, of is dat niet de reden? Wat is wel de reden? Nou, dat heeft er natuurlijk wel mee te maken. Dat, we hebben in een waanzinnig hoog tempo gespeeld die eerste helft. Uh, omdat we aan het jagen waren, eerst op de voorsprong, later op de gelijkmaker. Omdat je ja, achter de feiten aanliep. Uh, als je op een gegeven moment uh, voorkomt, dan, uh, dan kun je ook op een gegeven moment wat langer op balbezit spelen. Waar je de tegenstander achter de bal laat aanlopen. En op die, man op die manier uh, vermoeid. Dus uh, dat, uh, dat kon helaas niet vandaag, omdat we erachteraan moesten. Dat zei Peter Bos, de coach van koploper Vitesse. Het is nog heel vroeg in de wedstrijd Bas, maar dit is de wederopstanding van PSV? Vraagteken? Nou ja, dat is inderdaad nog heel vroeg in de wedstrijd. 0-2 is de voorsprong van PSV na 18 minuten ruim. Wat wel opvalt is dat PSV ondanks alle problemen van de afgelopen weken een tamelijk frisse indruk maakt. En dat is van Utrecht eigenlijk niet te zeggen. Ploeg maakt veel fouten. Lijkt onrustiger dan PSV. Dat uh, wel effectief is geweest. Het is ook niet zo dat PSV 5-6 kansen gekregen heeft. en Inderdaad toevallig twee van heeft gemaakt. Er vliegt een uh, voorzet van Maher binnen waar iedereen wacht op een kopbal van Locadia. Die komt er niet en toen vliegt de bal langs Ruiter. En even later is er een uh, schot van Lokalia, waar de keeper nog een hand tegen krijgt. En dan valt de rebound voor de voeten van Depay. Dus het mag ook wel een keer meezitten. Maar Utrecht is nog niet helemaal in zijn hum. Terwijl de ploeg nou juist in de voorbije weken eigenlijk... Nou ja, ook niet altijd oogstrelend voetbal, Maar toch in ieder geval wel vrij effectief bleek. En de punten in eigen huis kon houden. Maar daar zie ik vandaag toch niet al te veel van terug. Het zelfvertrouwen bij Utrecht. De bal bezit wel nu voor de thuisploeg aan de rechterkant. Markiet. Toornstrijd zich even laten zakken. Dat betekent dat er voor Marquiet ineens ongelooflijk veel ruimte komt om te komen. Papot aangespeeld. Opnieuw de aanvaller naast de ridder we zijn er natuurlijk bij Utrecht voorin nogal wat niet. Met Moelenga en Van der Gun. Het is een goede aanval trouwens. Toornstra geeft er wel weer aan de ridder. Komt hier de eerste echte Utrechtkans. Toornstra wordt ondersteboven gelopen. En de bal gaat op de stip. Daar is de bal niet. Maar ja, dat doet er niet toe. Er gaat een gele kaart komen voor de dader. Dat is Rekiek. En de bal gaat op de stip. Omdat de Toornstra, nou ja, hangende de aanval. Die, die hij uh, zelf aan het opzetten was met de ridder. zich maar vast had gemeld in dat strafselgebied. In de hoop dat de bal wel een keer terug zou komen. Maar hij wordt door Rekiek gewoon vastgehouden. Rikiek mag boos zijn wat hij wil, maar de scheidsrechter heeft eigenlijk geen keus van Boekel. En doet dat goed, legt de bal gewoon op 11 meter. En dat betekent dat er een uh, beste kans komt nu voor Stief de Ridder zelf. Want hij wil dat graag doen, heeft er al 7 achter zijn naam. Om de, stand, uh, de spanning toch weer wat terug te brengen. En het 2-1 te maken vanaf 11 meter. Daar komt de aanloop van de Ridder en zoet stopt hem. Hij stopt hem, de keeper. En dan hebben we dus inderdaad een middag voor PSV waarin alles mee zit. Namelijk effectief met de kansen omgaan. Zelf snel twee keer scoren. En vervolgens als de strafschop tegenkomt... die terechtgegeven is... die nog door je keeper gekeerd zien Ook de hoekschop, die hebben we nog wel te goed. Nadat de bal over de achterlijn is gegaan... wordt door PSV ook onschadelijk gemaakt. Dan moet Serota de bal oppikken. Dat doet hij wel, maar het gevaar is geweken. Het zit daadwerkelijk een keer allemaal mee voor PSV vanmiddag. Twee goals maken uit anderhalve kans. Een strafschop tegen geneutraliseerd door de keeper... Het is plotseling nu al een beetje carnaval in Eindhoven en dat hadden we toch niet verwacht. De Nederlandse handbalsters maken zich op voor de achtste finales van het wereldkampioenschap. In Belgrado speelt Oranje morgen tegen Brazilië. De laatste training was vanmiddag. Richard van der Maade is in het stadion waar morgen gespeeld zal worden. Het is roppel voor ronde. Morgen gaat het toernooi misschien wel echt beginnen in de achtste finales Nederland-Brazilië in een fantastische hal. Jullie kwamen vanochtend, Jesse Kramer, Nieke Groot, hier binnen. En dan kijk je toch omhoog natuurlijk naar die tweede ring. Maakt dat indruk, Jesse? Ja, tuurlijk. Uh, ik bedoel, ik heb uh, nog nooit in zo'n arena gespeeld. Dus, uh, en dan als er wat publiek zit, ja natuurlijk, dat maakt wel een indruk. Ja. Ja, belangrijk is ook de wedstrijd tegen Brazilië. Eigenlijk is het hele toernooi daarop gericht. Hè? Die achtste finales doorkomen, kwartfinales halen. Daar moet gepiekt worden. Jullie zijn klaar? Ja, vind ik wel. Ik vind dat we een stijgende lijn hebben laten zien. En elke keer weer een stapje beter gespeeld. Dus uh, ik denk dat het wel goed komt. Jullie zien het ook zo, van erop of eronder. Nu moet het gebeuren? Ja, als je verliest, dan lig je eruit. Dus uh, ja, dat is wel zo. Ja. En is het een gevoel van moeten of een gevoel van heel graag willen? Uh, heel graag willen, absoluut. Uh, iedereen is onwijs gebrand. En uh, na dit moment hebben we gewoon toegeleefd. Dus nu gaan we hier samen een goede wedstrijd morgen neerzetten... En, uh, Gaan we hopelijk met de winst naar huis. Nieke Groot, Brazilië, dat is toch een ploeg. Ik hoor ook van Henk Groenen, de bondscoach. Dat spelletje, dat ligt jullie wel. Kun je dat eens uh, toelichten? Um, jawel, het is een fysiek sterke ploeg. en uh, hebben goede speelsters, maar uh, hun hebben zeker ook zwakke, zwakke plekken. En Ik denk dat wij daar uh, heel veel uh, van kunnen profiteren. Wat zijn die zwakke plekken? Um, grote statische spelers die uh, uh, vrij systematisch handballen. En ik denk dat wij heel erg goed zijn om uh, dat systeem uh, zeg maar te breken. En uh, uh, ja, creatieve oplossingen kunnen vinden voor hun dekking. Maar het wordt een snelle wedstrijd, denk ik. Uh, on van onze kant uh, moet het zeker een snelle wedstrijd worden. Wij hebben zeker uh, de breaks en de tweede fase heel erg nodig morgen. Het is al even geleden dat je geblesseerd raakte aan je hand. Volgens mij was dat tegen uh, Frankrijk. Ja. Uh, hoe is het nu? Uh, gaat goed. Uh, is wel wat stijfjes, maar er uh, in principe uh, geen last meer van. Je kunt gewoon spelen. Eigenlijk gaat iedereen wel weer vrij goed. Alleen Jesse, ik zag jou net zitten. Je hebt uh, last van je hoofd. Ja, ja uh, toch uh, weer even wat hoofdpijn. Uh, toch nog een beetje van die hersenschudding. Uh, het ging eigenlijk hartstikke goed, maar uh, vandaag uh, zomaar weer even... Uh... Wat hoofdpijn, dus ja, geen risico. En dan uh, vandaag dan maar even rustig en dan morgen uh, weer volle bak uh, tegenaan. Voel je ook, Nieke, dat de spanning toeneemt? Um, ja, een beetje wel. Uh, we hebben gewoon nog eens veel zin in. Dus je voelt gewoon de normale uh, uh, vlinders in je buik. En uh, ja, het komt gewoon dichterbij. En dit, is gewoon, dit zijn de leuke wedstrijden. Vlinders in je buik? Ja, zeker weten. <laughs> ja. Is het een nadeel dat Brazilië uh, alles heeft gewonnen? Eerst is geëindigd, jullie als vierde toch drie keer verloren? Ja, maar ik bedoel, we hebben, als je kijkt welke tegenstanders wij gehad hebben... denk ik toch dat het wel echt pittige tegenstanders waren. En is het geen schande om daarvan te verliezen. En uh, vind ik dat we wel steeds een betere wedstrijd hebben laten zien. En uh, ja, ja, of het een voordeel is. Je moet net die ene wedstrijd pieken en dan uh, ja, is het genoeg. En dat piekmoment is morgenavond vanaf 6 uur voor Nederland tegen Brazilië. Te horen in Flitsen op Radio 1. Feyenoord Groningen. De Ruststand was 1-0. En de eindstand was dat ook. Pelle maakte het doelpunt, uiteraard. En die Houtkamp sprak met Ronald Koeman. Ben je tevreden? Nou, ik ben tevreden over het resultaat uiteindelijk. En gedeeltelijk tevreden op, uh, op basis van het spel. Uh, het was moeizaam, dat begon al, al vrij snel in de wedstrijd. Maar het ligt ook aan de tegenstander. En uh, die heeft het ons uh, erg moeilijk gemaakt. En, en dat is een compliment aan Groningen. En niet uh, om dan kritiek op Feyenoord te leveren. Af en toe een beetje slordig. Nou, slordig. Ik vond af en toe dat we... wanneer we de vrije man uh, vonden... Uh, op het middenveld... Ja, dan was de voortzetting niet goed. Want vaak zochten we de oplossing weer terug... Nou, je weet op een gegeven moment als je de druk uitspeelt... wat, wat Groningen probeert te brengen, dan moet je da doorvoetballen vooruit. En, en dat deden we niet, want er lagen genoeg momenten... waarvan ik vond, uh, nou kun je iets creëren. En, en dat gebeurde niet. En, en dan verleg je het probleem weer en, en dan, ja, dan heb je weinig dreiging. En als je dan over het geheel terugkijkt op deze wedstrijd... wat is, wat is je gevoel dan? Nou, het gevoel is dat het, uh, dat het moeizaam was, dat, uh, dat de wedstrijd alle kanten op kon... Ik vind niet dat, dat Groningen nou zoveel gecreëerd heeft. Uh, twee grote kansen. En uh, ja, die moeten wel zitten, maar dat is aan hun. En wij hebben natuurlijk ook de mogelijkheden gehad om, om de 2-0 te maken. En je, en je weet in zo'n laatste fase, dan uh, moet, je, moet je de drie punten vasthouden. En dat hebben we gedaan en, en dat hebben we goed verdedigd. Pelle is toch opvallend. Hij uh, had wat kritiek aan het begin van het seizoen. Wat rare dingen gedaan. Hij heeft zich uitstekend uh, hersteld daarin. Ook als aanvoerder. Nou ja, vind ik ook. Ik vind dat hij, dat hij keihard werkt. En hij is wederom beslissend met zijn kool. Nou ja, en, en, en dat, dat zoek je vaak in een aanvoeder: dat het een, in dat opzicht in het veld een voorbeeld voor, voor de anderen is. En, en dat doet hij goed. Bijna winterstop. Snakken jullie daarnaar? Nou, ik geloof het niet. Iedereen is nog steeds fit, alhoewel al je wel merkt dat ook de, dit soort wedstrijden, zeker zoals het gaat, dan dat het heel veel kracht kost. Want ons spel kost, uh, kost enorm veel kracht. Wij, we, we zetten altijd druk en uh, hoog druk zetten. We zakken niet in, want dat is allemaal wat makkelijker. Dus uh, we gaan er altijd voor, zeker thuis. En dat kost kracht, maar ja, we hebben nog twee wedstrijden. Aldus Ronald Koeman, de trainer van Feyenoord, dat vierde staat in de eredivisie ook na vandaag.